Radio in. VPRO. Word. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Wanneer u vaker naar ons luistert... dan zult u weten dat we regelmatig in dit uur tijd inruimen voor een hoorspel. Dat is niet echt vaste prik, maar we proberen toch af en toe... in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid op zoek te gaan... naar mooie luisterspelen, om die in onze samenstellingen op te nemen. Soms meerdere afleveringen en in samenwerking met Caro's Nacht van het Goede Leven... soms slechts eendelige luisterverhalen. Vannacht gaan we verder met de zesdelige serie... die. Die u alle weken achter elkaar hier bij Woord op Radio 1 kunt beluisteren. Mocht u er eentje missen, dat is helemaal niet erg... u kunt ze altijd even opnieuw beluisteren... via onze openbare Facebookpagina, dat is facebook.com woord.nl. Dit hoorspel is getiteld De Verdwenen Koning... en het vertelt het verhaal van Lodewijk XVII... de Franse koning die officieel overleed op tienjarige leeftijd... op 8 juni 1795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 om dan aanspraak te maken op de Franse troon. De Avro zond in 1968 een hoorspelserie uitgebaseerd... dus op deze roman van Sabatini. Het jonge Lodewijkje dus overleed op 8 juni 1795. U kunt nu gaan luisteren naar deel 5 van De Verdwenen Koning. De verdwenen koning. Een hoorspel in zes delen naar de gelijknamige roman van Rafael Sabatini. Regie, Dick van Putten. Vijfde deel, Madame Royale.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 In Frankrijk zoekte La Salle contact met de hertog van Otranto, Joseph Fouché. Hij vertelt hem dat Lodewijk XVII niet dood is... maar zich in Frankrijk bevindt om zijn recht op de troon te doen gelden. En hij vraagt Fouché hen daarbij te willen steunen. Fouché ziet hierin de mogelijkheid om weer een machtspositie in de regering te veroveren en stemt toe. Hij laat geen tijd verloren gaan. Zijn geheime agenten effenen in Parijs het pad dat Lodewijk XVII naar de troon moet leiden...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 Mademoiselle Pauline. Ah, monsieur de Sou. Een verrassing u te ontmoeten. Ik zou graag enkele woorden met u willen wisselen. Wel, gaat u gang. Is het wel voorzichtig, mademoiselle... zo vaak uw gezelschap aan monsieur Deli te schenken? Ik zie er niets onvoorzichtigs. in. Oh, nee, dat begrijp ik. Maar toch is het dat wel. Laat je leiden door mijn rijper oordeel. Ik ben zo verwaand mij veilig te achten. Trouwens...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 Als je echt de wees van de trompele was en dat bewijzen kon... ging je nog ten onder als je Fouché zou trotseren. Verbeeld je maar niet dat er geen andere plaatsvervanger te krijgen is. Laat Fouché merken dat je weer spannig kunt zijn... en het is meteen met je gedaan. Ik, ik, ik zit in een val. Och, een val, onzin. Je geniet een rijkdom en een eer... die men zich haast niet kan denken voor een man van jouw afkomst. En dan mopper je nog tegen het lot dat het je geen gunstig genoeg afwerpt. Ik geloof dat je me voor de gek houdt, Florence. Je bent wreed.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 Paul Din, Een bediende, Herman van Elen. De hertogin d'Angoulême, Dogi Rugani. En Justine Elsbertendijk. De regie had Dick van Putten. U heeft geluisterd naar het vijfde deel van het hoorspel De verdwenen koning. Eerder uitgezonden in 1968 en... Dat waren nogal wat medewerkers. Stemmen uit een ver verleden waarvan u er vast wel weer een aantal herkend heeft. Volgende week in ditzelfde uur hier op Radio 1 bij Woord van de VPRO. De slotaflevering van deze mooie serie van de AVRO. Na de dood van het jonge Lodewijkje op 8 juni 1795... hebben talloze pretendenten in de loop der tijd geprobeerd... de troon op te eisen door zich voor te doen als Lodewijk de 17 Maar heel erg geloofwaardig waren die types niet te schijnt... zelfs zich een Afrikaan te hebben aangediend... die zich beriep op de identiteit van Lodewijk de 17 e Om een en ander nog mysterieuzer te maken... gaan we nu even terug naar 2004 met een deel uit de reportage met het Delfse gemeentearchivaris Gerrit Verhoeven... bij het graf van Karl Wilhelm van Naundorf aan de rand van de Delftse binnenstad. Volgens hardnekkige geruchten zou niet van Naundorf in dat graf liggen... maar de Franse kroonprins Lodewijk XVII. Destijds werd bekend dat het graf opnieuw geopend zou worden... om eindelijk duidelijkheid te krijgen over de ware identiteit van het stoffelijk overschot. Vervolgd, bedreigd en uitgestoten, maar hunkerend naar geluk als iedereen. Geen rust, geen woonplaats hebt ooit genoten. En zelfs eens anders naam had geen leen. U hoorde een fragment uit een gedicht ter nagedachtenis van Lodewijk XVII. In 1950 voorgedragen door Louis-Charles de Bourbon. Deze oud-burgemeester van Os is een nazaad van Karl Wilhelm Naundorf, die in zijn tijd beweerde kind te zijn van Lodewijk XVI en Marie Antoinette. Dat zou dan dus Lodewijk XVII zijn. Al meer dan 50 jaar staat de inhoud van het graf van Naundorf in Delft ter discussie. Ligt hier een Frans koningskind of hebben we te maken met een bedrieger? Verslaggever Arjen Arnoldensen ging samen met gemeentearchivaris Gerrit Verhoeven een kijkje nemen bij het graf in Delft. Ja, we komen nu na een wandelingetje over het noordeinde bij het Kalverbos. En het Kalverbos is een voormalige begraafplaats... net ten noorden van het centrum van Delft. En hier liggen nog vier graven. En een van die vier graven, daar is het ons om te doen. Dat is het graf waar een zekere meneer Naundorf ligt. En daar zit een heel verhaal aan vast. We zien hier een uh, groot ijzeren hek... Ja, en te midden van dit hekwerk, hekwerk, dat wordt bekroond met Franse lelies... daar ligt een grote grafsteen en daarop staat in het Frans... Ici repose Louis XVII, uh, Charles-Louis, Duc de Normandie, Roi de France et de Navarre... Né à Versailles en Décédé à Delft. En dit is het graf van meneer Naundorf die zich uitgaf voor Lodewijk XVII, de, de kroonprins van Frankrijk. Ik heb altijd begrepen dat de dood van Lodewijk de XVI het einde van de bourbon dynastie betekende. Hoe zit dat? Uh, Marie-Antoinette en Lodewijk de XVI hadden een zoontje, uh, Lodewijk. En dat zoontje is opgesloten in de Temple, een uh, gevangenis in Parijs. En daar zou hij zijn overleden in 1795. Maar onmiddellijk gingen er al geruchten dat er een persoonsverwisseling was geweest. En dat de echte prins zou zijn ontsnapt uit de gevangenis. En dat een plaatsvervangertje uh, daar uh, zou zijn overleden. Nou, dat gaf natuurlijk stof voor allerlei mensen... om zich op een bepaald moment uit te gaan geven voor die ontsnapte kroonprins. Mm -hmm. En een van die mensen was uh, Naundorf. Naundorf was een man die in Berlijn opdook in het begin van de 19e eeuw. En uh, daar beweerde dat hij de echte was. Maar hoe is hij uiteindelijk in Delft uh, beland ja, dat is een heel verhaal. Hij is echt uh, aan het zwerven gegaan. Hij dook uh, op in Berlijn uh, als horlogemaker. Uh, werd op een bepaald moment uh, in de gevangenis uh, gegooid... omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan valse munterij. Dook een aantal jaren later op in Parijs, in het Hol van de Leeuw. Uh, ja, daar was hij natuurlijk al gauw een uh, niet zo graag geziene gast. Want ja, uh, opeens een, een troonpretendent in je stad, uh, in je hoofdstad... Uh, dat is niet zo'n uh, zo succes. Toen is hij Frankrijk uitgezet... Hij is uh, in Engeland opgedoken vervolgens. En dan op doorreis naar Zwitserland komt hij in Nederland terecht. Uiteindelijk in Rotterdam. Daar zet hij een advertentie in de krant... dat hij beschikt over geweldige kennis over wapens en verdedigingssystemen. Naar aanleiding daarvan uh, komt hij in contact... met de directeur van de militaire academie in Breda. Die weet hij voor zich te winnen en te overtuigen. Hij wordt dan directeur van een atelier hier in Delft... om zijn vindingen te realiseren. En dan gaat hij aan de slag. Hij gaat bommen maken. Uh, een aantal dingen gaat hij maken. Onder andere een, uh, een soort granaat die dwars door een uh, stalen scheepswand kan, uh, kan dringen. En daar geweldige ontploffingen kan veroorzaken. Hij beweert dat hij de terugslag van geweren kan opheffen. En dat was een, een flink probleem. Want hoe zwaarder de wapens worden, hoe zwaarder de terugslag. En uh, voor militairen is het wel comfortabel als een geweer geen terugslag heeft. Mm -hmm. nou, en zo heeft hij een hele reeks vindingen. Maar voordat hij echt iets kan laten zien van alles wat hij beweert, overlijdt hij hier in Delft in een hotel. Hij wordt ingeschreven in het, begrafenisregister, in het uh, overlijdensregister hier in Delft als Lodewijk de Bourbon. Nou, tot op de dag van vandaag zijn er nakomelingen van die meneer Naundorf die beweren dat uh, hij geen pretendent was, maar de ware prins en uh, dat zij dus uh, nog steeds recht hebben op zijn titels en allerlei andere bijkomstigheden. En... Die nazaten hebben nu een verzoek ingediend bij de burgemeester van Delft... om het graf opnieuw te openen. Is het graf ooit eerder open geweest om de ware identiteit van deze Nauwendorf... Uh... Te onderzoeken. Het graf is een keer open geweest in 1950. Toen is er uh, toen moest het uh, graf gerestaureerd worden. Toen is er ook onderzoek uh, gedaan naar het skelet. Uh, er is een procesverbaal van, politie, van de politieagenten hier uh, in Delft over hoe het eraan toe is gegaan. En er is een verslag van de patoloog anatoom die het, uh, het lijk heeft onderzocht. Dit is het dossier en daarin zit een verslag van het gebeurde tijdens de opgraving van een agent van politie. Een heel procesverbaal. Mm -hmm. En daarin zit een verslag van het onderzoek dat gebeurd is door de patholoog anatoom dokter Hulst en die meldt hier wat hij dan aantreft als hij de kist uh, opent. De beenderen van het skelet lagen volkomen ordelijk in de natuurlijke houding. De bodem van de kist was bedekt door een vetachtige, grijsgele massa. De kleine beenderen van de handen waren geheel door deze massa bedekt... en de overige, op de bodem der kist gelegen beenderen... lagen met de ondervlakte in deze massa. Nou, dat is niet allemaal even fris natuurlijk. Nee, Heel veel kon hij aan dat skelet verder natuurlijk niet zien... Dus wat hij nee. uh, verder wel gedaan heeft, is, dat er een, uh, is het uitnemen van wat haar. Nou, dat haar, daar is later onderzoek op gedaan. En het uitnemen van een bot. Waarom, waarom moet er nu opnieuw onderzoek gedaan worden? Ja, het is natuurlijk de familie die het nu uh, graag wil. De familie wil uh, zijn naam gezuiverd hebben. Die zegt van ja, we worden nu te kijk gezet als, uh, als bedriegers. En de familie zegt, wij willen nu voor eens en voor altijd authentiek DNA-materiaal hebben. En dat gaat nu uh, uh, gebeuren als alles doorgaat. Nou, en dat onderzoek zou volgens de familie dan het uitsluitsel moeten geven. Is dit het allerlaatste onderzoek, denkt u? Ja, ik denk dat men dat in 1950 ook gedacht heeft... dat het de allerlaatste keer was. En toen kon niemand voorzien dat er ooit DNA-technieken zouden komen... die weer verdere mogelijkheden boden. Dus nou. misschien dat er in de toekomst wel weer iets is... wat uh, ook weer onvermoeden mogelijkheden biedt. Heel bijzonder, al die ontwikkelingen op het gebied van DNA... Toen dus, in 2004, ook ten aanzien van Lodewijk de 17e. In 2004 verscheen overigens bij uitgeverij Bert Bakker... een vertaling van het twee jaar daarvoor door Deborah Cadbury... geschreven De Verdwenen Koning van Frankrijk... het tragische verhaal van de favoriete zoon van Marie Antoinette. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar Radiokunst. <coughs> Ik heb me afdelen. Reportages. Ja, maar als de Jammerkaanse marine had die blokkade gemaakt. En wat zou er nu gaan gebeuren? Daar kwam de ontmoeting. En ja, wat zou ja, we tot oorlog leiden? Interviews. Misschien ten overvloede wil ik mezelf nog even bij u introduceren. Johnny van Doeren. Documentaires. IJsselen was van het begin af aan heel politiek geammergeerd. Vond Schönberg daar om ook eigenlijk een ontzettende onderdeel verhalen en meer. Komt dit de kant op, komt kom, dit de kom, kant dit de kant op, komt dit de kant op, komt dit de kant op, dit de kant woord Voor vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. Dus woordvpro.nl. En een ambachtelijk kaartje schrijven, dat mag natuurlijk ook altijd. En dat kan naar postbus 61200JC in Hilversum. Ik heb het vermoeden dat het postbus 11 moet zijn. Maar ik ga dat even nakijken, want ik zeg het dus nu gewoon even uit mijn hoofd. Ik denk dat het gewoon Postbus 11 is. Nou ja, in ieder geval @vpro.nl. Ja, Postbus 11, 1200 JC in Hilversum. Dan even erbij zetten, VPRO, ter attentie van woord. Um, ja, terugluisteren, dat kan via onze Facebookpagina. Dat is facebook.com slash en daar is overigens ook de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Dan krijg je iedere week de samenstelling van de nacht toegestuurd. Dan weet je waar je de wekker voor moet zetten... of waar je eenvoudig weg voor wakker moet blijven. Als je iets gemist hebt, dan kun je dat dus terugluisteren via Facebook. Maar dat kan ook via de speciale Radio Gemist app voor iPhone van de VPRO. En je kan podcasten via vpro.nl slash woord-podcast.nl. Het is uh, ja, bijna anderhalf minuut voor vijf. De tijd gaat weer snel. Zometeen na een kort journaal gaan we verder met woord. We zijn er tot zeven uur en we hebben tot die tijd nog twee onderwerpen voor u. Als laatste een mooi portret van Maarten van Roosendaal. Het zal u niet zijn ontgaan. De cabaretier is afgelopen maandag overleden. Hij werd slechts 51 jaar. In het komende uur kunt u gaan luisteren naar een compilatie van radiofragmenten over Anne Frank. Tot zo.